Ik ben Max Steiner, correspondent van de Newsworld in Parijs. Ik zou een interview maken met de West-Duitse politicus Sigmund Walter... die een officieel bezoek aan Parijs bracht... en met zijn vrouw Mina in een luxueus hotel logeerde. Na afloop van het interview liep Walter met mij naar buiten... waar zijn auto met chauffeur stond te wachten. Ah, daar staat mijn chauffeur.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 Janus, Syndrome. Een hoorspelserie in zes delen, geschreven door Evelyn Anthony. Bewerking Dick van Putten. Regie Hierom Muller. Vandaag deel 2. Jamus. Dat was de tweede keer dat ik een stervende dat woord hoorde uitspreken. De eerste keer was 25 jaar geleden, in april 1945 tijdens de laatste gevechten om Berlijn in de bunker van Adolf Hitler. Ik zat in het kader van de Hitlerjugend. We waren naar de bunker ontboden. De Führer zou ons een hand geven om daarna naar Pichelsdorf gestuurd te worden... om door de Russen aan vlaarden te worden geschoten. We hebben Hitler nooit te zien gekregen. In plaats daarvan moesten wij een vuurpeloton vormen... om een ter dood veroordeelde te executeren. Met mijn zestien jaar was ik commandant van dat peloton. De man was afgeranseld... maar hij kon nog tegen mij zeggen... probeer Janus te vinden. Ik weigerde het peloton te commanderen... en werd zelf afgeranseld. Die gebeurtenis heeft mij mijn verdere leven achtervolgd. Ik had doorlopend nachtmerries en dreigde een gek van te worden. En nu, vandaag, opnieuw dat woord. Maar als die veroordeelde man had geweten wat het betekende... dan had Zigmund Walter het ook geweten. Dat werd het uitgangspunt van mijn onderzoek naar Janus. De moordenaars van Zigmund Walter... hadden inmiddels in paniek kunnen ontkomen... Het is vandaag allemaal wel bijzonder vlot gegaan, Maurice. Eerst die klus in Parijs en drie uur later al op weg naar Genève. Je was geweldig vandaag. Dankzij jou. Omdat jij me geleerd hebt om de grootst mogelijke perfectie na te streven. Perfectie is in ons werk een verwijsde. Maar dit was een prima carretje. Een van onze besten. Attentie. Over enkele minuten landen wij op het vliegveld van Genève. Ze hebben ons niet verteld dat er nog iemand bij hem zou zijn. Maak je erover maar geen zorgen. Hij heeft hetzelfde gezien als ieder ander. Twee mannen met donkere pruiken en donkere brillen. De pruiken liggen ergens in een vuilnisbak en de pistolen op de bodem van de scène. We zijn er weer van te Zoals altijd, nietwaar? En dit keer hebben we meer dan genoeg om te stoppen met werken. je zou je gaan vervelen, Stamers. Wie houdt van werken? Ik hou van jou... Ik wil niet dat er een eind komt aan ons geluk. Ik wil met jou in de zon gaan leven. Je zult van tanger gaan houden. Zul je daar vast gelukkig worden? Ach, ik zal overal gelukkig zijn, zolang we maar samen zijn. Dat is het enige dat voor mij van belang is. Wat uh, is de verdere gang van zaken? Op het vliegveld huren we een auto en rijden we naar het hotel... waar we de afgelopen nacht ook gelogeerd hebben. Jij zoekt een plaatsje voor de wagen... en ik ga het eerst naar binnen om de boel te verkennen... Paul zou ervoor zorgen dat het pakje bij de receptie ligt. Ik vind die Paul een onaangenaam mens trouwens. En ik weet niet of hij wel helemaal te vertrouwen is. Ach, onzin, onzin, onzin toegegeven. Ik, uh, ik mag hem ook niet zo, maar zakelijk heeft hij ons nooit benadeeld. Huh? In vijf gevallen is hij nu onze contactpersoon geweest. En dat we hem alleen kennen als Paul... Ach, daar heeft hij natuurlijk zijn redenen voor. Ik heb honger. Ik ben aan een goede lunch toe. Ik denk dat het restaurant wel gesloten zal zijn tegen de tijd dat we aankomen. Ja. Bijna vier uur. Ja. Ja, dat denk ik ook, ja. Maar we kunnen wel iets op onze kamer laten brengen. Hmm. Denk je, de situatie eens even... in: je eten... dan gelijk het geld tellen. <laughs> hm? Moeilijk kan toch niet? Goedemiddag, ik verwacht een pakje. Kessler is mijn naam, is er iets voor mij gekomen? Uh, nee, meneer Kessler, maar er zit daar een heer op u te wachten. Dank u. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat heeft dit te betekenen? We verwachten je niet. Waar is het geld? Niet, Wat vriendelijk van u om hier op mij te wachten. Mag ik u voorgaan naar mijn kamer? We kunnen van de lift gebruik maken. Wat voor de duivel heeft dit te betekenen? Ik zou een pakje krijgen. Niemand heeft gezegd dat jij zou komen. Ik heb het geld bij me. In deze tas, alsjeblieft. Je hoeft het niet te controleren. Je weet dat je werkgevers betrouwbaar zijn. Hallo, Franconi. Ik vroeg me af waar je was. Wat doet hij hier? Hij heeft het geld gebracht. En ik ben hier omdat ik nog een karweitje voor jullie heb. In de tas die je er hebt zitten 200.000 Zwitserse francs. Zoals afgesproken. Jullie kunnen drie maal zoveel verdienen. Hmm. Hmm. Oh ja? Wie is het doelwit? Amerikaanse president soms? Ik heb geen zin om te eindigen als Lee Harvey Oswald. Ik heb hier een lijst, Kessler. Er staan vier namen op. Geen presidenten, zelfs niet de paus. Daar ben ik blij om. Maurits en ik zijn katholiek. Vier mensen. 600.000 Zwitserse francs. Een hoop geld. En een hoop risico. Nee. We zijn niet geïnteresseerd... Uh, uh, uh, wacht eens even. Uh, wie zijn die vier die jullie op het oog hebben? Ik kan jullie de envelop niet geven voor we het eens zijn over de klus. Het enige wat ik weet is dat niemand op de lijst echt belangrijk is. Waarom wordt er dan zoveel voor betaald? De risico zal wel in verhouding zijn. We hebben die walterjes gedaan en we willen nu van het geld gaan genieten. En laat ons de namen ja, zien. Als ze ons niet vertrouwen, zie dan maar dat je iemand anders krijgt. Ik stort me nergens blindelings in en standers dan zo ook niet. Goed, omdat jullie de beste in het vak zijn. Hier heb je de envelop. Kijk maar. Ja. Wie zijn die mensen? Ik weet het niet. Wat kan het je schelen? Zorg alleen maar dat je ze vindt en ruim ze uit de weg. Je hebt er een maand voor. Maar onopvallend, zonder publiciteit. Ja, jij hoeft ons niet te vertellen hoe we moeten werken. Laat eens zien, Stammer. Ja, het is een kapitaal. Maar een maand, Stanis. Bedenk eens wat we allemaal zouden kunnen doen met zoveel geld. Ik ben aan het nadenken. Wil jij het doen? Ja, waarom niet? één maandje maar... Dit lijkt me geen probleem. Het is één grote klus, dat is alles. Een paar hebben geen eigen adres. Alleen maar familie. Maakt het moeilijker. Daarom krijgen jullie zo goed betaald. Je zoekt ze en ruimt ze rustig en netjes uit de weg. Ze krijgen allemaal een ongeluk. Dat is belangrijk. Wel? Goed. We doen het. Afgesproken. Financiële afhandeling als gewoonlijk. meer dat niet. Vertrouw die lijst ook niet. Waarom liet je me dan ja zeggen? Ik wil er niets mee te maken hebben. We hebben 200.000 Zwitsers gevangen... naast het geld dat we al gesperkt hebben. Waarom moet jij zo hebberig zijn? Omdat dit de kans is om ooit echt rijk te worden, Stanis. Zie je dan niet dat, dat het dat echt waard is? Ja, dat zou wel. Maar er zit een luchtje aan. Maar goed. Laten we daar geen ruzie over maken. We hebben gezegd dat we het zullen doen... Dus doen we het ook. We stoppen het geld in de hotel tot we het naar de bank kunnen brengen. Dan wil ik naar het nieuws op de tv kijken. Ik heb zo'n voorgevoel dat we meer te weten zullen komen over die geheimzinnige lijst. Ik kwam de volgende dag per vliegtuig aan in West-Berlijn. De Newsworld had een correspondent in de stad, Hugo Priem... met wie ik goed kon opschieten. Ik had hem gebeld en gevraagd of hij mij van het vliegveld Tempelhof kon ophalen. We lunchten samen in een klein restaurant aan de Courfürstendam. Je bent dus hier in verband met die moord op Ziedmund, Wouter. Mm -hmm. Ik wil die zaak grondig onderzoeken. Er zit meer achter dan dat dat oppervlakkig lijkt... Ja, ik weet niet meer van hem af dan algemeen bekend is. Maar het gaat mij ook niet zozeer om inlichting over zijn persoon. Ik heb hier een lijst met namen. Voor mijn onderzoek is het noodzakelijk dat ik te weten kom of deze mensen nog in leven zijn. En waar ik ze eventueel kan vinden. Hmm. Allemaal namen uit de Hitlerperiode. Hoe kom je eraan? uit documentatie over de laatste oorlogstagen in Berlijn... en de gebeurtenissen in de bunker van de Rijkskanselarij. wat wil je ermee? Niemand wil nog iets weten over de bunker. Zeker niet hier in Duitsland. Ja, ja, dat is zo in details uitgeplozen dat mensen er doodziek van zijn. Bovendien zijn de meesten door de Russen opgepakt. Hier, deze drie zijn vrijgelaten. Ja. In de jaren zestig. Hè? Ja, ze wilden toen met niemand praten. De anderen kunnen dood zijn of nog gevangen zitten in Rusland. Hoe kunnen we erachter komen? Ja, denk nou niet dat ik jouw vliegen wil afvangen, maar dit maakt deel uit van mijn onderzoek naar de moord op Walter. Hmm. En wat kan het einde van Hitler en de mensen in de bunker daar in hemelsnaam mee te maken hebben? Ik weet het niet zeker, maar er is een verband. Hoe zijn jouw contacten met de politie hier? Heel goed, daar zorg ik wel voor. Ik heb een onkostenrekening om dat te bewijzen. Maar denk jij in die richting? Jazeker. Als jij via de politie die inlichting kon krijgen... zou me dat heel veel werk besparen. Goed, ik zal contact opnemen met de bevriende inspecteur op het hoofdkwartier. Hij zal wel een weg weten te vinden om achter de gegevens te komen die jij wilt hebben. Wat eh, spreken we af? Bel mij vanavond om acht uur. Als ik succes heb gehad, kom dan naar mijn flat. En hier heb ik dan de gegevens. Tje, aanvankelijk was mijn vriend de inspecteur niet zo enthousiast. Zeker, ik voorstellen. Hij vond dat het tijd werd dat wij Duitsers eens ophielden... onze neus te steken aan al die vuiligheid die er zo lang geleden is. Ik ben wel geneigd het met hem eens te zijn. Ja, hier zijn ze dan. Mooi, dank je. Erik Kempka... SS-standaartenfuhrer, chauffeur en lijfwag van Adolf Hitler... leven teruggekeerd uit Rusland... drie jaar geleden gestorven in een ziekenhuis in Stuttgart. Ja, en hier Herbert Schmidt, oppasser van Adolf Hitler. Teruggekeerd, nu woonachtig in Bertheskaden. En dan hier Günther Müllhäuser. SS-overgroepenfuhrer, hoofdverbindendossier... met Rijksvuur Himmler jaar is gevangenschap, vrijgelaten, twee jaar het ziekenhuis. Heeft nu een baan bij Heugst in Hamburg. Adres Goetheallee 18, Hamburg. Getrouwd voor de tweede keer met Hilde Pluts. een kind, meisje van zes jaar. Otto Helm, SS-officier. Belast met bewaking van de bunker. Huh? Overgegeven aan Amerikanen. Schuddel bevonden aan oorlogsmisdaden. Tot levenslang veroordeeld. Vijf jaar geleden om gezondheidsredenen vrijgelaten. Woont in West-Berlijn, Vlek 2 Regendorfstraatse. Woning van dochter en schoonzoon, dokter Heinz Minzel, Telefoon 96 De twee vrouwen, Gerda Christian en Johanna Wolfs... de rest van de vuren door de computer niet meer te achterhalen. Maar hier, hier. Die is belangrijk. Mm -hmm. ss charfur Jozef Franke... Werkzaam bij de bewakingsafdeling van een warenhuis in Hamburg. Frank is de man die mij met zijn vriendin Ilse... die dag uit de bunker heeft helpen ontvluchten. Hij moet ik zeker zien. Al was het alleen maar om nog eens te bedanken. En als laatste Albert Kramer. Belangrijk zakenman, bankdirecteur. Adviseur voor industriële betrekkingen... voor sociaal-democratische regering in Bonn. Getrouwd, twee kinderen, woonachtig in Poepelsdorf. voorstad van Bonn. Volgens deze lijst zijn er dus nog vijf in leven. Kramer en Franken kunnen we afschrijven. Mm. Maar Schmid, Mühlhauser en Helm zouden meer kunnen weten. Ja. Wat ben je nu van plan? Nou, ja, ik ga eerst naar mijn hotel om alle gegevens nog eens goed te bestuderen. En nu ik toch in West-Berlijn ben, ga ik proberen om morgen contact op te nemen met uh, Otto Helm. Zo. Nou, tot zover dan. Bedankt. Hè? Hallo. Uh, spreek ik met vrouw Minsel. Spijt de dokter is er op het moment niet. Kan ik iets voor u doen? Ik bel niet in verband met ziekte. Mijn naam is Steiner, van Minster. Ik vroeg mij af of ik misschien een bezoek zou kunnen brengen aan uw vader. Ik ken hem nog van vroeger. Mijn vader is invalide. Gedeeltelijk verlamd. Ach. Ik geloof niet dat het veel zin heeft dat u komt bezoeken, heer Steiner. Maar ik kan hem zeggen dat u gebeld hebt. Ja, ik zou toch graag even willen komen. Ik probeer een neef namelijk van mij op te sporen. Ze waren samen in Berlijn in 45. Al zou uw vader mij maar een beetje kunnen helpen, dan zou ik al heel blij zijn. Het gaat namelijk om een uh, erfenis. Ik zou hem graag weer eens willen zien. Een minuut of tien, is dat niet mogelijk? Ogenblikje. Goed. Maar ik betwijfel of hij u zou kunnen helpen. Zijn geheugen is erg slecht. Als u over een half uur kunt komen, dan zijn we klaar met eten. Goedemiddag. Mevrouw Minsel? Ja? Ik ben Max Steiner. Ik heb met u gebeld over een bezoek aan uw vader. Ach, goedemiddag, heer Steiner. Maar u kunt mijn vader toch niet gekend hebben? Toch wel. Ik was nog maar een jongen, maar ik heb Otto Helm heel goed gekend. Hij kon zich u niet herinneren. Maar de helft van de tijd weet hij niet eens meer wie hij zelf is. Maar uh, komt u toch verder? Dank u, dank u. Ik zal u bij hem brengen. Ik heb hem op een stoel naast zijn bed gezet. Papa, hier is uw vriend. Herr Steiner. Uh, gaat u zitten, Herr Steiner. Dank u zeer. Zal ik een uh, biertje brengen of hebt u liever koffie? Uh, uh, niets, dank u wel. Doet u geen moeite. Dan uh, zal ik u maar even met hem alleen laten. Trudy zei dat. dat u mij van vroeger kent. Ik. Uh, herinner me u niet. Ik was in de bunker. Uh. Ze hebben me in de gevangenis gestopt. Het was niet mijn schuld. Ik deed alleen maar mijn plicht. Ja, dat weet ik. Ik vergeet dingen. Ik heb een beroerte gehad. Toen nog een. Maar ik ben er niet aan kapot gegaan. Ze hebben me vrijgelaten. De vuur is wel doodgegaan. Ja. De vuur stierf. Die dag liet hij een man doodschieten. Door een vuurpeloton. Herinner je, je dat niet meer? Otto Helm? Nee. Denk eens goed na. Denk eens na over de dag dat de vuren stierf. Er was een man. Je zei dat hij een verrader was. Je hebt me over hem verteld. Ik was erbij bij de Hitlerjugend. Dat kun je toch nog wel herinneren? Hij werd doodgeschoten geschoft. schoft. Ze probeerden hem nog vrij te krijgen. Maar nee, de chef wilde niet luisteren. Wie probeerde er vrij te krijgen? Wie was dat? Zeg het me. <laughs> E.B. Maar de chef wilde niet luisteren. E.B.? Eva Brown. Ja, Eva Brown. Wie was die man? Die man? Nou, ik weet het niet. Ik herinner me zoveel dingen niet. Uh, waar is Trudy? Ik wil de fles. Je kunt zo plassen. Als je je gedachten nog eens terug laat gaan... de bunker, de laatste dag. Wie probeerde E.B. te redden, Otto? Kom, vertel het me. Dan zal ik Trudy voor je halen. Vegelein. Hij probeert het te ontsnappen, ons te verraaien. Ik heb ze er nooit over verteld. Ik heb er nooit iets over gezegd. Herman Vegelein. De zwager van Eva Braun. Ja, de zwager van Eva Braun. Ik zal Trudy voor je halen. U bent niet lang bij hem geweest. Kon vader u helpen? Nee, ik uh, het heb hem niet te lastig gemaakt. Hij was oh. nogal verwacht. Oh, ja. Hij heeft ruim 19 jaar in de gevangenis gezeten. Uh, ja, ja. Ik was acht toen hij erin ging... Mijn moeder heeft de boel draaiende gehouden tot ze stierf. Ik weet niet eens wat die gedaan heeft, Herr Steiner. En het kan me niet schelen ook. Hij is mijn vader. Hij wilde fles. Och, mijn hemel, had u dat maar eerder gezegd. Gezondheid. Poëzie. Wel, inspecteur. Mijn chef vertelde me dat u hem had gebeld... omdat u iets interessants had mee te delen. Hij heeft mij de zaak in handen gegeven, vandaar mijn komst. Ik vond het beter om in deze kroeg een afspraak te maken, Mr. Andrews... dan op mijn bureau. Je weet me nooit. Goed. Zegt u maar wat u voor interessants hebt. Gisteren kreeg ik bezoek van een bevriend journalist. Hugo Priem. Correspondent van de Newsworld... Hij wilde mijn bemiddeling om achter bepaalde gegevens te komen... aangaande enkele nazi uit de Hitler-tijd. Voor persoonlijk gebruik? Nee, voor een collega van hem. Max Steiner. Evenals hij correspondent van de News World, Maar dan in Parijs. Wat voor gegevens hebt u over die Steiner? Is hij op de een of andere manier in de politiek verwikkeld? Niet voor zover we weten. Toen Priem mij die lijst gaf, dacht ik... Ah, daar hebben we het weer. Nieuwe sensatieverhaal over de nazi's. Maar hij zei dat dat er niets mee te maken had. Maar dat Steiner die gegevens nodig had... omdat hij een onderzoek wilde instellen naar de moord op Sigmund Walter. Ja, ik dacht toen meteen dat de CIA daar wel belangstelling voor zou hebben. En gezien onze gezonde samenwerking... Dat hebben we zeker. Daarom ben ik ook hier. We willen weten wie hem hebben gedood en waarom. En dat wil die Steiner blijkbaar ook, als hij tenminste de waarheid spreekt. Maar deze lijst met name. Wat vindt u daarvan? Ik weet het niet. Maar ze hebben allemaal één ding gemeen. Het zijn allemaal mensen die in de bunker waren toen Hitler stierf. Behalve Kramer, de industrieel. Dus het ziet er naar uit dat de sneeuwwitte ridder Walter... uiteindelijk toch betrekkingen onderhield met de nazi's. Mijn chef heeft nooit in hem geloofd. Hij zou ook anti geweest kunnen zijn. We hebben een theorie dat hij werd vermoord door ultra-rechts. Het is mogelijk dat hij iets op het spoor was... waarvan bepaalde mensen liever niet wilden dat dat ontdekt zou worden. Hij had een hoop politieke vijanden door zijn pro-oosthouding. En de hereniging van Duitsland. De Russen zouden dat niet zo graag zien... Als je alles op een rijtje zet, dan had bijna iedereen aan beide kanten een reden om hem uit de weg te ruimen. Kunnen we iets doen om te helpen? Een van de adressen is in Berlijn. U zou kunnen proberen erachter te komen of Steiner ook contact heeft gezocht. En wat voor vragen hij heeft gesteld. Ja, ja. Ik ga naar Bonn. U kunt mij bereiken in het Keuningshoofdhotaal. Ik zal er iemand op afsturen. Goed. Voorlopig lijkt me dat voldoende. Ik ga maar het eerst weg. Bedankt voor het bier. Goedendag. Hebt u twee kamers? Naast elkaar. Ja, natuurlijk heb ik wel twee kamers naast elkaar voor u. Uh, wilt u dan even het register tekenen? Ja, natuurlijk. Hier waar u vandaan komt. Je neve. Ja, En hier hoe lang u je muntje denkt te blijven. Um... Ik. Mooi, en dan nog even de namen: Stanislaus Tesla nee. en Maurice Franconi. Dank u. Ja, hebt u de sleutels. Dank u wel. Ik zal u even voorgaan naar boven. Heel graag, ja. Kijk, Stanis, hier ligt Berg de Skalen. Ja. Nou, nemen we de E-11 en gaan we daar vanaf. Hmm. De laatste afslag in Duitsland bij Bad Reichenhall. <tie> <tie> Dank je. Gaat het? Ja, een kou gepakt. Heel bevelend. Hmm. Nou, we kunnen er in ongeveer uh, twee uur zijn. We zouden bij het klooster kunnen beginnen. Hmm? Dan die een Bercht afhandelen en doorgaan naar Berlijn. Daar staan dus, ik heb weinig zin in dat klooster... Ik ben de nonna opgevoed. Maar zij is geen nonna. Nou, ik vind toch dat we maar een Berteskade moeten beginnen. Dat is een leuk rietje. Ik uh, smeer hem het liefst zo snel mogelijk als we met haar klaar zijn. Goed dan. Het is wel een wonderlijk stelletje hè, dat we af te handelen mm hebben. -hmm. Op die naar nou, allemaal voormalige SS-officieren. Wat zou achter zitten? Nooit vragen stellen, Maurice. Alleen doen wat verlangd wordt. Daar worden we voor betaald. Het is alleen jammer dat het ons zoveel geld heeft gekost om achter de adressen te komen. Maar ja, het heeft ons veel werk bespaard. Onze man bij dat detectivebureau in Keulen beschikt over uitstekende relaties bij Interpol. En dat kost nu eenmaal veel geld. Ja. Heb jij al een idee hoe je het wil doen? Hangt een beetje van de omstandigheden af. Maar ik denk aan de vulpen. Ach. Ach, dat zou het mooiste zijn. Cyanide laat geen smeerboel achter. Goed, zodra we het uitgepakt hebben, gaan we op weg. Weet je zeker dat de auto goed staat, om de hoek? Maak je niet onverwust. Hier is het, nummer 18. Ja? Wij zouden graag Herr Schmid willen begroeten. Mijn vriend en ik komen uit München. Zou u hem willen zeggen dat we er zijn? Hij verwacht u niet. Maar ik heb hem geschreven. Heeft hij de brief niet gekregen? Wie bent u? Ik ben vrouw Housman, zijn nicht. Ik zorg voor hem. Maar komt u binnen? Als u in de voorkamer wil wachten, dan ga ik even naar hem toe. Wat is uw naam, meneer? Fritsje, Kolonel Hans Fritje. En uh, dit is kapitein Emden. Hoe gaat het met de heer Schmid? Niet ziek, hoop ik? Nee, nee. Het gaat tamelijk goed met hem, de omstandigheden in aanmerking genomen. Wilt u ons dan nu naar hem toe brengen? Uh, ja, ja. Herbert, deze heren zijn gekomen om jou te bezoeken. Ze hebben je een brief geschreven. Daar heb je me niks van verteld. Een, een, een brief? Ik, ik... klaag, dat is iets belangrijk. Kolonel Hans Fritzsche. Kapitein Emden. Ik ben blij je te zien, Schmid. Gaat u zitten. Dan laat ik u maar even met hem alleen. Roken? Nee. Nee, dank u. Mijn gezondheid laat nogal te wensen over. Wat kan ik voor u doen, heren? Wel, wij weten dat jij de oppasser bent geweest van de Fuhrer En dat je ons heel veel van hem kunt vertellen wat niet bekend is. Eh? We weten ook dat je elf jaar in Russische gevangenschap hebt doorgebracht. En kapitein Emden hier zou graag meer willen weten over je tijd in het Russisch werkkamp. Mm. Maar allereerst zou ik willen dat je deze gouden vulpen wilt aannemen. Je diensten aan onze leider zijn nooit vergeten. Alsjeblieft. Oh, ik die hart... Uh, ik heb hem. Laat maar in de stoel zakken. Geen hartslag meer. Uh, klaar? Ja. Mevrouw Housman, snel! Hij heeft een hartaanval gekregen! Waar is u mijn dokter, vraag! Een hartaanval? Oh, mijn hemel! We, we, we hebben geen telefoon. We moet naar het paspoort. Doet u dat dan, maar haast u! Ja, ja, ja. Kom je moois, rustig naar de auto. Dat is er één die we door kunnen strepen. Prachtige klus. Wat denk je? Wanneer gaan we door met de volgende? Kalm aan. We hebben tijd genoeg. Dit karwei kunnen wij niet overhaasten. Het zal niet zo gemakkelijk zijn haar te pakken te krijgen. Ik wil die plek een dag of twee in de gaten houden. Ja? Kijken of we contact kunnen leggen met iemand die daar werkt. Daarachter zien te komen wanneer ze naar buiten komt en waar ze heen gaat. Ja, maar Stales, hij maakt je het heil. zorgen over. Dat doe ik zeker, Ja. Het is gewoon het idee van een non. Ik weet wel dat ze niet echt een non is, maar... Ja, toch zit dat me niet lekker. Bijgeloof. Maar ik heb een idee. Als jij deze klus niet wil doen... waarom laat je die dan niet aan mij over? Hm? Jij kunt vast vooruitgaan en een van de anderen afwerken. Uh, die ene in West-Berlijn bijvoorbeeld. Ja, ja, ja. Een oude invalide die bij zijn dochter woont. Dat zal niet zo moeilijk zijn. Uh -huh. Waarom doen we dit zo? We blijven een paar dagen hier in de omgeving. Proberen zoveel mogelijk te weten te komen dan ga jij naar Berlijn en regel ik een zaakje hier. Graag. Nou, je met lief voor me, staan. Maar weet je zeker dat je het niet erg vindt? Je hebt geen hulp nodig? <laughs> voor één vrouw? Doe niet zo dwaas. Zoals afgesproken haalde Mine Walter mij af van het Vlieveld Hamburg. Wij reden naar haar huis... En nadat ik mij wat had opgefrist, zaten we in de ruime woonkamer. Ik dacht dat u van Parijs rechtstreeks hier naartoe zou vliegen. Wat moest u in Berlijn doen als ik vragen mag? Omdat ik daar iets wilde onderzoeken dat van belang kon zijn voor ik hier naartoe kwam. Oh. Um, had dat met ziek te maken? Ja, indirect. Ik ben daarheen gegaan om iemand op te zoeken. Mevrouw Walter. U wilde mij iets laten zien uit het dossier van uw man. Ja. En ik moet u bepaalde dingen vertellen. Waar zullen we beginnen? Allereerst moeten wij elkaar vertrouwen. Nou, natuurlijk. Ik vertrouw u, Steiner. Maar waarom wilt u erachter komen wat Janus betekent... als u er toch geen gebruik van wilt maken? Als politiek journalist bedoel ik. Nou ja, ja, ja. Ik heb het archief van mijn man meegenomen uit Bonn... maar voor ik dat aan u laat zien... heb ik het recht te weten wat uw motieven zijn. Is het uh, vinden van de moordenaars van uw man niet genoeg? Nee. Vele anderen hebben dat motief ook. De politie bijvoorbeeld en ik zelf. Maar dat is het niet alleen bij u... Bij u gaat het om Janus. Waarom? Natuurlijk. U hebt recht op om het te weten. Ik zat in het kader van de Hitlerjugend in april 1945. Wij moesten naar de bunker. Hitler zou zijn hand geven. Maar Hitler hebben we nooit gezien. In plaats daarvan moesten we een vuurpleton vormen... om een ter dood veroordeelde te executeren. Ik was de commandant van dat peloton. De man was afgeranseld, maar hij zei tegen mij... probeer Janus te vinden. En hebt u hem doodgeschoten? Nee, nee, dat heb ik niet. Er knapt gewoon iets in me. De hele nazi-rotzooi vloog met de keel. Mijn vader en twee broers werden gedood in de strijd. Mijn moeder en grootmoeder kwamen om tijdens het bombardement. Het was genoeg. Zonder dat je ook nog eens werd gezegd dat je een man moest doden die van de vuur half vermoord was, hij kon niet eens op zijn benen staan. Ze moesten ze op een stoel vastbinden oh, zodat ze hem kon doodschieten. Oh, papa. Oh, papa. Ik heb geweigerd. De standaard de vuur sloeg me tegen de grond, en trapte me in mijn ribben. Ik heb nooit begrepen waarom ze mij toen ook niet hebben doodgeschoten. Een bewaker vond me, dacht dat ik gewond was en nam me mee de bunker in. Zijn vriendin heeft me toen wat opgelapt. Met die twee mensen ben ik s'avonds uit de bunker ontsnapt. Het viel in handen van de Amerikanen, werd naar een kamp gestuurd. Met de bemiddeling van het Rode Kruis ben ik bij een tante in Bremen terechtgekomen. Dat is mijn motief. gesproken, maar... ik had af en toe nachtmerries en dan beleefde ik alles weer... en het trillend als een blad wakker. Ik niet erg mannelijk wel, maar... <laughs> ik ben nooit de type geweest van een ubermensch. Hoe oud was u toen? Zestien. Leeftijd waarop je erg vatbaar bent voor indruk. Ik bouwde een nieuw leven op, trouwde... Ik een goede baan. Maar ik bleef me over de man die mij gezegd had dat ik Janus moest zoeken. Ik begon te denken dat ik bezig was gek te worden. En dan ontmoet ik uw man. Ja. En nu weet u waarom ik erachter wil komen. Wat Janus betekent. Ja. Ja, ik begrijp het. Bedankt dat u het me hebt verteld. Neem uw glas mee, dan gaan we naar de studiekamer van mijn man. Ik ga nu voorgaan. Hier. Hier hebt u het dossier van Siegmund. Daar zal u in vinden van wat u wilt weten. Siegmund hoorde heel toevallig van een overloper... Hij was net gekozen in de boendestaak. en hij was goed bevriend met iemand op het ministerie van Binnenlandse Veiligheid. En die vertelde Siegmund over de Sovjet-handelsgedelegeerde. die politiek asiel had gevraagd. Wanneer was dat? Uh, vorig jaar. U zult het daar wel bij vinden. Hij bracht een hoeveelheid informatie mee. Hij bleek een, een hoge KGB-officier te zijn. die voelde dat hij uit de gratie begon te raken. Ach, hier is zijn naam. Vladimir Juzeski. Juist, ja. Dat herinner ik me. Er was een gevecht tussen de Britten en de Amerikanen wie er mocht hebben. De Amerikanen wonnen, maar... niet voordat onze eigen mensen hem door de mangel hadden gehaald... toen ze dat doorkregen. Er werd voor hem geregeld dat hij na enige tijd... naar de Verenigde Staten kon vliegen. Nou, ik zal u een poosje alleen laten. Roept u maar als u iets nodig hebt. Nee. Ik sloeg de eerste bladzijde van Sigmund Walters dossier om en begon te lezen. Het was geen volledig afschrift van de informatie die de Sovjet overlopen had gegeven. Wat Walter had verzameld waren kopieën van Russische documenten die later waren vrijgegeven. Maar er waren ook documenten die door Sigmund Walter met de hand waren geschreven. De federale regering in Bonn had Vladimir Jozefski tijdelijk asiel verleend terwijl de onderhandelingen met de Sovjet-regering over zijn uitlevering aan de gang waren. Tijdens die onderhandelingen was hij discreet ondervraagd door de West-Duitse inlichtingendienst, onder persoonlijke leiding van Heinrich Holler. Hij had vrij uitgesproken, waardoor een Sovjet-netwerk binnen de federale regering met vertakkingen naar Brussel en de NAVO kon worden opgerold. Maar hij had nog iets anders meegenomen als extraatje voor zijn Duitse gastheren een kopie van de originele lijkschouwingsrapporten... betreffende de lijken van Hitler en Eva Braun. De bevindingen waren door de Sovjet-autoriteiten vrijgegeven... drie maanden na de ontdekking van de dode vuur en zijn vrouw... in een gat dat door een granaat was geslagen in de tuin van de Kanselij. De rapporten gingen vergezeld van gruwelijke foto's... van de slecht verbrande lijken. De identiteit van Adolf Hitler was zonder enige twijfel vastgesteld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 U hebt het gevonden? Ja. Ik probeer te bedenken... wat dit betekent. Het betekent... dat Adolf Hitler... een erfgenaam heeft nagelaten. Hebt u alles gelezen? Ja, maar ik zou het graag nog eens doornemen. Ik kan het haast niet geloven. Dat kon Sigmund ook niet. Maar daar ligt het bewijs. En het is waar. De Russen hebben het ontdekt... en zij moeten geprobeerd hebben om het kind te vinden... Daarom wilden ze niet dat de Britten of de Amerikanen zouden praten... met iemand van de mensen die ze gevangen hadden genomen in de bunker. Degene die ze vrij lieten, wist niets. Nou, Toen Jozefski overliep, kwam het geheim met hem mee. De Amerikaanse geheime dienst weet het van Janus. En waarom die naam? Waarom koos Hitler dat als code? Ja. Uh, Siegmund dacht dat het hemzelf en Eva voorstelde. Kind werd nooit gevonden... Daarom werd uw man gedood Hij zocht erna, niet nietwaar? Ja Siegmund wist dat als Hitler een zoon had Dat hij dan het grootste gevaar vertegenwoordigde voor de wereldvrede En de toekomst van Duitsland Misschien weet die zoon zelf niet eens wie die is Maar er zijn anderen die het wel weten En die wachten op het juiste moment om hem tevoorschijn te laten komen Siegmund was ervan overtuigd hij was ervan overtuigd dat hij nog niet was gevonden. Jusewski had nauw te maken gehad met een onderzoek na de val van Berlijn. Hij zei dat ze het spoor niet hadden kunnen volgen. Hoe weet u dat? Daar staat niks over in het dossier. Heinrich Holler heeft het ons verteld. Hij probeerde ziek moeten helpen. Maar waarom heeft het hoofd van onze inlichtingendienst... iemand als uw man nodig om hem te helpen? Het vinden van het kind was toch zeker zijn taak. <laughs> U bent al een hele tijd weg uit Duitsland. Ja, maar... Er zitten in dit land mensen op invloedrijke plaatsen... die niet zouden willen dat Holler het kind vindt. Pff. Hij hielp Ziekmoed om te doen wat hij zelf niet kon doen. Dat is 25 jaar geleden. Uh. U wilt me toch niet vertellen dat Duitsland geregeerd wordt door, door nazi-sympathisanten? Nee, nee, nee. Ze regeren Duitsland niet, maar ze zijn er gewoon... De mensen vergeten de verschrikkingen en herinneren zich de propaganda, de successen. Ja, er zijn mensen die op Adolf Hitler terugkijken en denken... Ach, dat het toch eigenlijk niet zo slecht was. Dat is de reden waarom mijn man zo sterk geloofde in één Duitsland. Wat voor compromis men ook zou moeten aangaan. Als we maar eenmaal samen zijn, dan maken we ons zelfstandig en vrij. U staat helemaal achter de denkbeelden van uw man. Oh ja, volkomen. Nu u alles weet... Wat bent u van plan te gaan doen? Ik ben van plan Janus te vinden. Ja. Wij moeten samenwerken. Wij zullen dit kind vinden. Het zal nu een volwassen man zijn, maar veronderstel nou eens dat het een meisje is. Misschien was ervan overtuigd dat het een jongen was. Ja. De zoon van de vuur. Pff. Ik heb er koude rillingen van als je je voorstelt... wat er zou gebeuren als zo'n troefkaart wordt uitgespeeld. En dat moeten wij voorkomen. Ik, eh, ik heb een lijst gemaakt van mensen. Gisteren heb ik er een in Berlijn gesproken. Hij zei standaard in vuur Otto Helm. Hij was het die bevel gaf voor de executie in de tuin. Hij heeft me gezegd wie die man was. Herman Vegelein. De zwager van Eva Braun. Ach. Hij wist het van Janus. Daarom hebben ze hem gedood. Omdat hij probeert te ontsnappen. Dus als hij van het bestaan van het kind wist. Hm? dan moet zijn vrouw heel wat meer geweten hebben. Haar naam staat in het dossier, maar er staat nergens dat uw man haar ooit is gaan opzoeken. Hij heeft het verschillende keren geprobeerd. Maar ze wil niemand ontvangen of met iemand praten. Ze woont in een klooster in München. Ze is lekenzuster. En de eerwaarde moeder weigerde bot weg om ziek te ontvangen... of met hem te praten over Gretel Vegelein. Wij moeten het nog eens proberen. Ik moet nog iemand opbellen. in Berchtesgaden. Daar woont Giet als oppasser. Ik weet niet of hij al door de Russen is vrijgelaten... maar als dat zo is, kan hij ons misschien een hint geven. Wij kunnen tijdens dezelfde reis proberen in contact te komen met Gretel Vegelein. Wat?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 Jeroen Rehuis als Stanislaus Kessler. Hans Karsenbarg was Maurice Franconi. Eddie Brugman, Paul. Jan Wechter, Hugo Priem. Joke van den Berg, Trudy Minzel, Ad van Kempen, Otto Helm. Paul van der Lek speelde Andrews. Kees van Ooyen, een politieinspecteur. Joke Reitsma Hagelen was vrouw Hausman En Henny Orrie, Minna Walter. De regie had Hiro Muller.